Van twee uur. Dit is Jeroen Tsjepkema met het NOS Journaal. Het Kremlin heeft bevestigd dat de Russische president Poetin naar Minsk gaat voor overleg over Oekraïne. Ook minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is erbij. De andere deelnemers aan het topoverleg zijn de Oekraïnse president Poroshenko, bondskanselier Merkel en president Hollande. Het overleg wordt gezien als laatste mogelijkheid om een diplomatieke oplossing te bereiken. Ook vanochtend is in Oost-Oekraïne op diverse plaatsen hevige gevochten. De hoofdverdachte van Sharia for Belgium, Fouad Belkassem, is in Antwerpen veroordeeld tot 12 jaar cel. Sharia for Belgium was van plan om terroristische misdrijven te plegen in België of daarbuiten. Volgens de rechter bereidde de organisatie tientallen jongeren voor op de gewapende strijd in Syrië en stuurde ze ook daar naartoe. In Antwerpen staan in totaal 45 mensen terecht. De storing die gisteren een aantal grote websites platlegde werd veroorzaakt door een DDoS aanval. Onder meer de sites van de Rijksoverheid, Telfort en Geen Stel werden getroffen. Bij een DDoS aanval worden websites bestookt met zoveel dataverkeer dat ze dat niet aankunnen. Twee jaar geleden lagen de sites van de Rijksoverheid ook al plat door zo'n aanval. De campagne Nederland leest staat dit jaar in het teken van korte verhalen. Schrijver A.L. Snijders stelt een bundel samen met korte verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. Nederland leest wordt het jaar voor de tiende keer gehouden. Ieder jaar krijgen mensen die lid zijn van de bibliotheek een herdruk van hun werk uit de Nederlandse literatuur. Ajax-verdediger Niklas Moisander vertrekt aan het einde van het seizoen naar Sampdoria. De Vin kan een contract voor drie jaar tekenen bij de Italiaanse club. Moisander gaat transfervrij weg bij Ajax omdat trainer Frank de Boer niet wilde dat hij afgelopen winter al vertrok. Het weer, geleidelijk meer zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft droog en het wordt 6 aan 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon bij een graad of 7. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Stroe 5 kilometer. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 6 kilometer. De rechterrijstrok is daar dicht, daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. En waarschijnlijk is de weg pas om drie uur weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met, Met nu, u. de finieljaren. Zo is het weer twee uur geweest en uh, zit CfM Lunch erop. Al in de handen weg naar huis, gezellig. En uh, ja, dan rest mij nog twee uur op deze woensdagmiddag. We gaan maar de vinyljaren en uh, zoals we dat al bijna vijf jaar doen... En, uh, Drie LP's die centraal staan en uh, waarvan we dus gaan proberen zoveel mogelijk te draaien. En uiteraard ook wat informatie, want dat hoort erbij, hè? Ja. Uh. We hebben vandaag drie uh, prachtige platen, onder andere te weten Sailor. Een uh, tweede album uh, heb ik, en dat, we dat, heet, of, uh, dat, die, dat album heet Trouble. En als grote hit stond daar Girls, Girls, Girls op. Maar ja, je weet het, de grote hits bewaren we meestal voor iets later. Verder ja. heb ik uh, Rod Stewart mee en uh, Atlantic Crossing. Dat is. Uh, I don't want to talk about it, staat er onder andere op. En als, uh, als grote hit. En Sailing natuurlijk. Tenminste, zeg ik dat nou goed. Ik begin nu ineens te twijfelen. Ja, toch wel. Ik begon ineens te twijfelen. En ik denk, staat hij er nou wel op? Staat hij daar niet op? Ja, maar daar staat hij wel op. Als laatste nummer. Ja, sailing dus. En verder uh, 10cc. Lon nummer uit 1978. En uh, dat heet Bloody Tourists. En daar staat natuurlijk die grote hit uh, Dreadlock Holiday op. Jawel. Dus, maar dat hoort u allemaal in de tweede uur. Tot die tijd gaan we eerst wat andere tracks draaien van uh, Track Dry. Tracks, tracks draaien van deze drie fantastische platen uit de 70e jaren. Twee albums uit 1975. Dus exact 40 jaar oud. En uh, een van 37 jaar oud. Ja, makkelijk regenen. Ja, rekenen. Laten we beginnen dan met, uh, met Sailor, gewoon, la, laten we dat maar doen. Trouble in Hongkong. Against the underworld, boy, they bring you. Nou, ze braken het een aantal jaren daarvoor al door met een uh, fantastische LP... met allemaal op uh, Zeemannen uh, geënte liedjes. En er stond één nummer op die LP wat tot daar totaal niet over ging. Maar wat wel een grote hit voor ze werd, namelijk het nummer Traffic Jam. En uh, dat was op de eerste LP van Sailor. Maar dit is het tweede album alweer van deze, heerlijk. En Sailor, die, uh, die band, die bestond uit Grand Serpel, drums, percussion... En vocals, verder Phil Pickett, bass, Nickelodeon, uh, guitaron, piano en vocals. Ze hadden wat, wat, een wat vreemd instrumentarium. Ze hadden ook, als je de, op, op YouTube bijvoorbeeld, uh, videofilmpjes van ze ziet. Er stonden dus uh, twee mensen met, uh, met, met zo'n soort stallage. En er zaten ook twee piano's en synthesizers in. En uh, die bedienden dat dus, uh, dus, dus live. En dat werd de Nickelodeon genoemd. Eigenlijk is een Nickelodeon natuurlijk een oud. Uh, een, een, een muziekautomaat. En daar gooide je een dubbeltje in. Vandaar Nickel, hè, Amerikaans. En dan begon dat ding te spelen. En dat was een, een, een soort instrument met. Nou ja, net als een soort draagrol. Alles speelde automatisch. Uh, met trommels en bellen en toeters en piano. En alles erop en eran. De Nickelodeon. Eh. Uh, wat zei ik nou? Oh ja, en dan Henry, uh, Henry Marsh. Ook op die Nickelodeon en uh, Accordeon. Uh, piano, uh, marimbas en vocalen. En dan uh, de leider en ook de grote componist van deze band. George Kajanus Of Kajanus mag ook. Uh, die speelt de uh, twaalfstarige gitaar. Uh, uh, en dan verder natuurlijk uh, de... Nou, dat kan ik zo gaan niet even goed lezen... Uh, de harp en verder natuurlijk de lead vocals en hij heeft ook alle liedjes van uh, dit album geschreven um, wou ik zeggen, ja, sailor dus van het tweede album dat ze maakte en dat heet Trouble we gaan naar Rod Stewart yeah, Rod Stewart Atlantic Crossing, heel veel eigen composities in dit geval van Rod Stewart erop en uh, de twee bekendste nummers zijn I Don't Want To Talk About It en Sailing. Die komen natuurlijk wat later aan bod. Maar eerst Rod Stewart en Three Time Loser. I'm Loser heet het uh, nummer van dit album van Rod Stewart, Atlantic Crossing, met op gitaar onder andere Pete Carr, Steve Cropper, Jesse Ed Davis, Jim Johnson en Fred Tuckett. Verder mandolin en viool uh, David Lindley. Dan hadden we nog op de bas eh, Doug Dunn, die, Dat is onder andere eh, de bassist van Booker T in de MG's. En Steve Cropper zit ook in die band trouwens. Zat ook in die band. Bob Glaub, David Head en Lee Sklar. Dat waren de bassisten. De drums en de percussie was een ander van William Carena. Uh, ja, Korea, moet ik zeggen. Roger Hawkins, L. Jackson, ook alweer van Booker MG's. En Nigel, Nigel Olsen. De keyboards, dat waren Barry Beckett en Oakley uh, Galuten. Moeilijke naam, zeg hey. de, de Memphis Horns, dat waren de jongens die onder andere ook uh, veel samenwerkten, natuurlijk met, met, uh, met Otis Redding en zo, dat soort figuren. De Memphis Horns, die uh, doodden het blaaswerk. En de background vocals waren van uh, de Cindy en Bob Singers en de Pets en de Croppers. Uh, nee, de Kloppers, moet ik zeggen. Ja, het is een beetje klein allemaal. Dat zijn uh, de mensen die, uh, die ermee te maken hadden dat het album is geproduceerd door Tom Dowd. Dus, en Tom Dowd is dan ook weer een van de producers van het wereldberoemde Atlantic Label. Goed, Atlantic Crossing, Rod Stewart. We gaan door met 10CC. En van dat album Bloody Tourists for You and I. of other people Ooh. Take a look around Ooh. We're quick to laugh when they've got troubles Ooh. And we'll put them down We go, we're not so hard know. It's like Geleden, nog niet eens zo lang, twee, drie jaar geleden. Nog een keer uh, toerden door Nederland. Ik heb ze zelfs twee jaar achter elkaar gezien in, uh, in Beverwijk. In het Kahneman Theater, daar speelden ze ook. En, uh, ja, het zijn niet meer de originele leden, er zijn er nog drie van origineel, geloof ik, als ik het goed heb. Waaronder Graham Goldman, Eric Stewart zit er al lang niet meer bij. Uh, maar uh, ja, het, uh, het, het is toch nog steeds een fantastische band hoor. Ze kunnen het nog steeds en ze spelen hun oude hits. Natuurlijk. En uh, zijn ooit bekend geworden, begin jaren zeventig natuurlijk, met, met, uh, met O'Donna. Dat was een van de eerste. Toen maakte Codley and Cream onder andere nog uh, deel uit van de band. Die zijn er later uitgestapt en uh, zijn voor zichzelf begonnen. Uh, verdere grote hits van eerdere albums zijn natuurlijk uh, Wall Street Shuffle. Je uh, hoef je maar te noemen. I'm Not In Love strook zijn to ma to... Um, ja, uh, Mandy uh, Fly Away of zoiets. Weet ik het allemaal, prachtige uh, nummers allemaal van, uh, van deze superband 10CC. En we hebben vandaag het album Bloody Tourists. En dit nummer heet For You and I. Terug naar Sailor, People in Love. People in Love They don't care about the late night Lonely sleepless night People in love They don't need to go to fancy dues Or spend their money on a package cruise They'd rather stay at home Just to be alone For they've got that magic recipe The kind that no one can buy Trained scientists keep on wandering The garden hides All that's wrong inside For they've got that magic recipe Album uh, Trouble uit 1975, een tweede LP van dit uh, gezelschap. En uh, dit nummer heet People in Love. Oh, nou moet ik even... Effe... Uh oh oh <lacht> Dit is lekker slim. Zo. Nee, of een verkeerde hoes ook. Ja, wel, gaat allemaal goed. Nou, oké. Okay. Um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, uh, we gaan door met Rod Stewart. ...van het uh, prachtige album geproduceerd door Tom Dowd. Uh, Amerikaans album dus. En daarvan uh, gaan we nu draaien het liedje All Right for an Hour. For an Hour, dat was Rod Stewart van het album Atlantic Crossing. En het was zijn eerste echte Amerikaanse LP, want hij stak dus. Daarom heet hij ook Atlantic Crossing. Omdat Rod Stewart dus de grote oceaan overstapte. om deze LP in Amerika te gaan opnemen. onder productionele leiding van Tom Dowd. En uh, ja, Rod Stewart, schot van geboorte natuurlijk, en uh, beroemd geworden vooral omdat hij uh, natuurlijk Steve Marriott opvolgde als zanger van de Small Faces, die toen ook hun naam veranderde in de Faces. En daarvan is uh, Rod dus heel beroemd geworden. Nou, Atlantic Crossing, het album komt uit 1975 en de grote hits zijn natuurlijk I Don't to Talk About It en Sailing, maar oh, die hoort u lekker later. Daar wacht ik nog heel even mee dit uh, was dus alright For an hour. En, uh, take these chains. Ja, yeah, oftewel, neem deze kettingen. Pas wel een beetje bij 50 shades of gravier. Uh, take these chains. En uh, chains, niet change, maar chains. Je stent cc Bubbles and went clean out of reach of my chain. En dat was Zeler. Uh, en uh, als ik goed gekeken heb op de draaitafel. Ja. Nee, we gaan naar Zeler. is <laughs> Trouble. En dit was uh, Ten Ja Jawel. We gaan naar Zeler. Oh, nou luisteren. Thank you. Amen. that i hate staat van uh, Rod Stewart van het album Atlantic Crossing uit 1975. En het heet zo Atlantic Crossing omdat Rod Stewart de oceaan overstak om deze LP op te gaan nemen in uh, New York of in de Verenigde Staten in ieder geval. Oké, okay. uh, we gaan naar TNCC en dat wordt de laatste voor het nieuws denk ik zo'n beetje. Joh, het zal ongeveer. En dat wordt de laatste voor het nieuws. En uh, even kijken hoe dat, uh, dat heet. Oh ja, Last Night heet dat. Ja. Tens is Ik Hier komen ze. geweest. Zo. Wat ik, ik, ben ik nog allemaal aan het doen, joh? Ja, je was al aan de beurt. Ik was al aan de beurt. Goed, we gaan snel nog naar een liedje van uh, Sailor voor het nieuws en het weer van drie uur. En uh, dit was natuurlijk Last Night van Tansy. En we gaan nu een glasje champagne drinken. Jawel. Lekker. Last of champagne. Sailor.